Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. Er is een akkoord over extra steun voor Griekenland. In Brussel zijn de Europese ministers van Financiën, de Europese Centrale Bank en het IMF het aan het begin van de nacht eens geworden over voorwaarden daarvoor. Dat heeft ECB-president Draghi gezegd na een vergadering die bijna tien uur duurde. Athene kon niet meer voldoen aan eerder gemaakte afspraken. Het terugdringen van de schuld tot 120 procent van het bruto binnenlands product in 2020 was niet meer haalbaar. Afgesproken is nu dat de schuld in dat jaar moet zijn teruggebracht tot 124 van het BBP. Dat percentage wordt door de ministers als houdbaar gezien. De andere landen in de eurozone gaan ook akkoord met een verlaging van de rente op de Griekse leningen. En de looptijd van die leningen wordt verlengd. De Zwitserse bank Credit Suisse eist ruim 83 miljoen euro van de woningcorporatie Vestia. Dat blijkt uit een claim die de bank heeft ingediend bij een Britse rechtbank.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 Het Maarten Dallinga. Welkom terug bij Dit is de Nacht. De plek voor mooie, bijzondere verhalen. Koninklijk Theater, Carré, bestaat 125 jaar. Wat zijn uw herinneringen aan Carré of aan een ander theater... Hebt u misschien een keer een voorstelling gezien waarbij u in slaap viel? Of kon u pas naar het theater nadat nou u daar heel lang voor had gespaard? Mail nacht.eo.nl, twitter hashtag ditisdenacht of dit is de ditisdenacht. Of bel om in, de uitzending, om in de uitzending uw verhaal te vertellen 0800-1121. Ik weet niet wat het is, ik weet niet wat het is, ik weet niet wat het is. Het is niet het werk, niet dat gejaagd, het is niet mijn agenda, het is ook niet mijn maag. Het is niet de taxes en niet de loguster, zijn wij niet allen broeders, behalve mijn zuster. Ik weet niet wat het is. Mooie Loes van der Laan Met alles erop En alles eraan Het is niet Katrien die haar complexen Overwint op het naagstrand Met haar borsten wapperend In de wind Ik weet, Ik weet niet wat het is Ik weet niet wat het is Ik weet niet wat het is Ik weet niet wat het is Het is niet de wind Columbus en schuit naar Amerika, blies. Het zee gaat uit. Het is niet de Syfilus die een hele natie van indianen dode door de civilisatie. Ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat het is, ik weet niet wat het is. Het is niet New York. Het is niet Bordeaux, het is niet Berlijn, het is niet Almelo, het is niet Amsterdam, stad van hash en kook, waar vrouwen volop vrouw zijn, en mannen ook. Ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat het is, ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat het is. is niet de man met tatoeages en borsthaak En met strafblad maar die om zijn nek toch maar Dat meldtandje van zijn zoontje loopt te dragen Hij heeft het er persoonlijk uitgeslagen Ik weet niet wat het is Ik weet niet wat het is Ik weet niet wat het is Ik weet niet wat het is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 En ik weet niet wat het is uit zijn negende show. Kalm aan en rap een beetje uit 1998. Mevrouw Meijers uit Amsterdam. Goedenacht. Ja, goedendag. U gaat regelmatig naar het theater en de schouwburg. Uh, regelmatig? Ja, met regelmatig zullen we zeggen. Ja. En, en, met wie ik, doet u ik dat? Ga met, ik ga altijd met een van mijn kleinkinderen. Dat wil zeggen, dus wij gaan met z'n tweeën. Ah, en uh, hoe, hoeveel kleinkinderen hebt u? Ik heb er uh, vijf. Zo? Ja. Dat is een heleboel. En, uh, ja. En ik ben met een kleinzoon die, uh, die erg China-gericht is. Hm. Hij wil alles weten over China en zo. En toen ben ik met hem naar uh, de stad Schouwburg geweest. Ja. Want daar traden dus een groep Chinese mannen op. En uh, op het toneel stonden zo'n stuk of acht grote houten dozen. Ja. Dus een manshoog, meer dan manshoog. En uh, deze... Ja? Ja, ik luister. Deze, ja, deze ja. Chinese mannen... die waren allemaal gekleed in, in uh, een soort kekenkleurig uh, hemd of hef... met eronder eenzelfde broek en uh, dunne leren schoentjes. Mm -hmm. En uh, die waren ook allemaal van gelijke grootte, die mannen. En u gelooft het niet... Ze hebben een uur opgetreden en er is geen, geen stop in beweging geweest. Dus die, die kisten vielen namelijk als, als uh, domino om. Ja. Een van de, van, de, van de... Nou, geen trucs. Het waren, het waren geen trucs. Het was ongelooflijk optreden. Maar wat, wat en, deden ze uh, dan precies? Wat zegt u? Wat deden ze dan precies? Ik heb nog niet helemaal een uh, beeld... Nee, dus er stonden dus zeg maar uh, zes of zeven van die grote kisten. En daar sprongen ze bovenop, dus hoog. En dan kantelden één of twee kisten en de rest ging dus mee. Plus dat ze razend... Oh, dat was mevrouw Meijers. Nou, ik zou zeggen, bel nog even terug. 0800-1121. Dan, uh, dan spreken we u vast zo meteen nog eventjes weer. Ehm... Um... Dan gaan we ondertussen naar uh, Brigitte Kaandorp. Altijd leuk. Staat uh, regelmatig in Carré. Ik heb haar daar ook een keertje gezien. Ja, geldt eigenlijk hetzelfde als voor Helemaal van Veen. Wat een energie en wat een power. En wat grappig. Dit is Brigitte. Ik heb een dikke portemonnee en daar betaal ik alles mee: een verre reis, een duur souper, een grote stereo tv. Ik heb een zeiljacht in als meer, ik ga wel eens zeilen met mooi weer. Ik heb vijftien paarden ongeveer en nog veel meer. Ik heb een huis als een kasteel met twintig man en personeel, ik heb zeven auto's op de deel. Ik ben zo rijk, ik heb zoveel Ik heb een rozenkwekerij Heel hele oprijlaan erbij Er is maar één ding niet voor mij En dat ben jij Ik heb gehuild, ik heb gepraat Staan nachten bij je in de straat Tot aan de stille dagen raad Ik ben kapot ten einde raad Wat moet ik doen, waar moet ik heen? Ik wil toch jou en jou alleen Ik wil je armen om me heen en nu meteen, al jaag ik mijn paarden uit de stal, knal ik mijn zeilboot op de wal, rijd ik mijn auto's naar het heelal, stort ik mijn rozen bij het afval, al ga ik gillen op de hei, werp ik me van mijn boerderij. Al wat ik doe, daarmee kom jij niet terug bij mij. Daar zit ik met mijn goede goed. Mijn spullen nemen overvloed. Ik ben zo keurig opgevoed, maar ik weet niet hoe het verder moet. Ik heb met mijn armen wijd gestaan, maar je keek me niet meer aan. Zo liep je langs mijn oprijlaan, bij mij vandaag. Mooie. Begitte Kaandorp met dikke portemonnee uit 2000 van haar album Kaandorp zingt. Nou, mevrouw Meijers die, uh, was net nog even aan de lijn, maar haar accu is bijna leeg. Dus ze uh, rent nu door huis om de acculader te pakken. Ga niet struikelen, pak hem voorzichtig en uh, sluit hem aan op de netstroom. en dan, uh, oh, Ik zie nou dat er wordt gebeld trouwens. Kunnen we die erbij pakken? Dan uh, heb ik misschien nu wel mevrouw Meijers aan de telefoon. Oh, ze is alweer weg. Nou, het is wat. Uh, ze belt zo meteen terug. Gaan we eerst naar Lynette van Dongen. Uh, uit uh, haar show Hoogseizoen komt dit uit 2010. En het gaat over shoppen. Stel je voor, je staat in de supermarkt en dan zie je dit. En ik loop door en het wordt alsmaar gemakkelijker en alsmaar erger. En uiteindelijk kom ik verbijsterd uit bij het 1 tot en met 4 koken. Hebben je dat gezien bij de Albert Heijn? Het 1 tot en met 4 koken. Er is nou een generatie mensen die geen idee meer hebben wat ze eten, maar het is gezond. Je koopt een zak 1, een zak 2, zak 3, een zak 4, flikkert er bij elkaar en een bok in de bok. En klaar ben je. Maar wat heb je dan gegeten, weet ik veel? Drie. <lacht> Hoezo drie? Ja, er stond drie op die zak en dat is gezond. Maar wat was drie dan? Ja, weet ik het, dat was groen, dat was drie. Ja. <lacht> Ik zal het concept uitleggen. Je hebt één, dat is zetmeel. Dat is rijstpasta, couscous of risotto, you name it. Uh, twee is groentes en allerlei soorten en kant Kanten klaar bij elkaar, hè? Uh, Drie is uh, eiwit. Dat is vis, vlees, kip of vegetarisch. En vier is uh, saus. Maakt niet uit welke één je bij welke vier dondert. Altijd goed en gezond. Goed. En bij dat één tot en met vier kopen staat een beetje oude man uh, met zijn vrouw te bellen, denk ik. Want uh, dat vind ik trouwens wel handig van die telefoontjes. Vroeger hadden die wat oudere heren altijd zo'n boodschappenbriefje bij zich. En ik zag je ze later weer terugkomen terugk dat was weer niet goed, begrijp je. is niet meer nodig. Je ziet ze nou met de vrouw bellen. En dan staan ze daar zo. Ik sta nou bij de kaas. Wat moet ik meenemen? Plakje of een stukje? Oké, een stukje. Goed, schat. Ik sta nou bij de shampoo. Had jij nou altijd die blauwe of die groene? Altijd die oranje, al 25 jaar. Ik begrijp dat, lief. En hij staat bij de 1 tot en met 4 koken. En hij wordt duidelijk gesouffleerd. Hij zegt, wat moet ik meenemen? En ik hoor zijn vrouw, wat is ook Goed, liever. Hij doet er zak één erin. Nou, zeker een zak twee? Kort één. Goed, hij doet een zak twee. En nu? Doe maar een zak 3. Oh, zak drie. Lijkt me logisch, lief. Het maakt het uit. Wat voor de drie? Nee, maakt niet uit. Goed. Hij legt een drie in zijn mandje en ze bedenkt ze, want ik hoor haar roepen... Wat voor drie heb je? Hoezo, wat voor drie heb je? Wat voor drie heb je? Sorry, schat. Nee. Ik zal even voor je kijken. Hij pakt ze drie er weer uit en zegt... Ik zou het niet weten, mop. Er zit een soort fluttige, rozige, oranje flut, Ja, oranje flutstukjes. Ik zou het niet weten. Ik ken het niet zien. Ik Die man zet zijn bril op, hij pakt het zakje weer. Hij zegt, er staat die vis, moppert, het is vandaag vis. Ik had nooit geraaien, lieverd, echt niet. Dat zijn roze flutstukjes. Turn down the radio, I wanna hear. Turn down the voices, hurting my ear. There's a moment, getting away. And there's something, I won't Jason Upton en Beautiful People. Mevrouw Meijers, uh, hangt weer, is er aan de lijp. Ja, ik Hallo. U, u hebt de oplader uh, gevonden. U, ja, uh, ja, uh, u belde over uh, dat u met de kleinkinderen, de vijf kleinkinderen, regelmatig apart van elkaar naar uh, theater in Schouwburg gaat. Ja, dat doe ik. En dat u een hele mooie show hebt gezien uh, met ja. de Chinese mannen. Dat was, was ja. dat dan? Um, um, het is zo moeilijk te beschrijven. Hans voorstelling. Ja. Illusie was het. Ja, dat ja. was. En um, dat deden ze een uur lang, ononderbroken. En de zaal was, was doodstil. Dus er werd niet naar geweldige stunt of zo uh, geklapt. Nee, de mensen zaten doodstil. En, uh, en mijn, mijn, mijn kleinzoon die ja, naast me zat. Ik ja. heb een enorm dubbele stem en herrie op de achtergrond. Hallo? Daar gaan we wat aan proberen te doen. Ja, dat ja. is... Um, en, uh, maar ik vroeg me ik af... Ik even door. Ja, ik vroeg me af, hoe, hoe vinden u, uw kleinkinderen dat u ze dan allemaal uh, regelmatig meeneemt naar het theater? Ja, ja dat vinden ze prachtig. Want dan, uh, en dan kiezen ze iets uit uh, waar ze gefascineerd van zijn. Ze mogen zelf kiezen? Ja, ze okay. mogen zelf kiezen. En doet het en, ook iets dan met, met de band die u met ze hebt? Wordt die dan sterker doordat u oh, dat ja, soort dingen zeker. doet? ja, zeker. Want uh, ze vertellen de ander dus uitgebreid wat ze gezien zien hebben. En uh, ze voelen zich dan heel belangrijk. Uh, dat het belangrijke en de, en de belangstelling vinden ze heerlijk. Ja. Maar het, het zijn, mijn kleinzoon, die zat dus naast me en die was toen twaalf jaar... En die zat naast me met, met een gezicht. Grote ogen van bewondering en, en, en de aandacht in zijn gezicht. Nou, dat was alleen de voorstelling al waard. Ja, hoe uh, beschrijf het dus? Hoe keek hij? Hij keek met grote ogen ernaar. En uh, zijn gezicht helemaal een en al verbazing was het. En later, toen we de, de voorstelling uitkwamen, toen... Uh, dan ratelde hij maar door over wat hij gezien had. Het is niet te geloven. Mooi, dat kan, en... uh, dat kan theater met iemand doen. Ja, precies. Mevrouw Meijs, uh, mag, mag ik u bedanken? Ja, helemaal goed hoor. Mevrouw Jansen. dankjewel. Mevrouw Jansen, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ja? Hebt u een bijzondere herinnering aan Carré of aan een ander theater? Ja, veel theaters, hè, in, uh, in Amsterdam. Wat is uw mooiste herinnering? Um... Even denken hoeveel want ik ben 84 jaar. En moet ik even terugdenken. Uh, even kijken, mooiste herinnering. Nou, dat toch vind ik uh, Karel toch wel de mooiste herinnering. Ah oh ja? Ja. En waarom? En waarom? Nou, de sfeer: heel goede sfeer. En, uh, wacht even hoor. Bioscopen, bijvoorbeeld de uitkijk, dat hele smalle bioscoopje. Het is dus net uh, een, een, een lange kamer. En dan de criterium. Dat was een studentenbioscoop en cinejak en concertgebouw. En, allemaal in Amsterdam, hè? Al, zegt u? Allemaal in Amsterdam. Allemaal, allemaal in Amsterdam. Ja. U hebt Toon ja. Hermans gezien. Zegt u? U hebt Toon Hermans gezien. Ja, die hebben ze veel keren gezien. U, ja. u bent een beetje... Uh, uh, het kraakt af en toe een beetje. U beweegt uw telefoon, denk ik, een beetje te veel. Probeer me een beetje stil oh, te de houden. dat zou kunnen. Ja. Uh, hoe was dat om, om Toon te zien? Mevrouw Jansen? Ja, ik ben nu wel goed. Ik <laughs> moet even wat pakken. Ja. Wat, wat moet u pakken dan? Uh, er is het op de grond gevallen. <laughs> <laughs> wat dan? Dan ben ik wel benieuwd. Wat zegt u? Wat is er gevallen dan? Nou, een, een aantekeningen. <laughs> oh, u heeft aantekeningen erbij. <laughs> ik Aantekeningen, want... Dat zeg ik, ik uh, hoop over 14 dagen 84 te worden. Ja. En dan moet je toch echt uh, wat briefjes schrijven hoor. Hebt u het briefje er weer bij? Ja, het briefje heb ik erbij. Oké, okay. nou, dan, dan kunnen we verder. <laughs> wat is uw mooiste herinnering aan Toon? Nou, alles. Ik vond me altijd zo goed in die bal gehakt en dat Sinterklaas en. en nou. nou Echt ik ga voor de pauze altijd al, al, al fijn in mijn kaken. Oh ja, van het lachen? Van het lachen, ja. Eh, ook ook een, een natte broek? Nee, nee. Okay. <laughs> dat kon er niet. <laughs> wat wat, wat, wat uh, typeert Toon nou volgens u? Waarom was hij zo ontzettend goed? Nou, hoe hij dat ook op wist te bouwen. En uh, die, die, ja... Die, uh, wacht even. Hoor. Het briefje hoe hij... weer. Zegt u? Het briefje weer. <laughs> ja, nee toch? Nee, nee, nee, nee. Oh, wat nu wat uh, weer dan? Hoe hij dat op is te bouwen. Ja. En dan stilte. Hè? En dan, en, en dus, uh, heel iets eenvoudigs zei hij dan bijvoorbeeld. En dan had je dus uh, die stilte. Dan, en dan had je dat, uh, die lach natuurlijk. Nee, ik fantastisch, eerlijk. Dat zijn timing was ook heel goed, hè? Zijn timing was ook heel goed, hè? Ja, dat bedoel je eigenlijk. Zijn ja. timing was heel goed, ja. ja. En waar, waar zat u dan in Carré? Had u een goede plek? Ja, goede plek, ja. Dat wel. Wat, wat vond u van Carré? Nou, ik heb het niet gezien. Dat het, is het, het is toch herbouwd of niet? Weet ik het niet eens. Ja, het was vroeger helemaal van hout, ja. Ja, ja. Maar um, ik heb er ook een keer een circus in gezien. Mm -hmm. Zo is het ook begonnen. Zegt u? Zo is het ook begonnen. Ja, zo is het ook begonnen. Ja. Ja. Maar het is toch 125 jaar, dus <lacht> ik ben niet in de eerste voorstelling. Of nee, nee, nee. zo oud bent u nou weer niet. Hè? <lacht> nee. Nee. Dan had u uw aantekeningenbriefje waarschijnlijk niet eens kunnen lezen. Nee. Toch? <lacht> nou, ik krijg er al moeite mee. Dus. <lacht> He, hebt u er zelf eigenlijk wel eens van gedroomd om een theater in te gaan? Om het theater in te gaan. als. Uh, ja, als cabaretier. Ik, ik vind u wel, uh, wel een komische figuur. <lacht> ja. Maar misschien lacht nee, u een beetje te veel zou, om uzelf. Ik zal het weer anders vertellen. <lacht> ja. Ik heb 30 jaar in een warenhuis gewerkt. aan de Kalverstraat. Ah. En. Uh, wat ik daar altijd gelachen heb. Eerlijk. We zeiden ze uit het gein, als we niks verdienden, wilden we nog niet weg. Zo mooi was het. Leuk. Ja. Klanten, leuke klanten. Mevrouw Jansen, staat er nog iets op uw aantekeningenbriefje, of niet? Zegt u? Staat er nog iets op uw briefje, of hebben we het allemaal <laughs> wel doorgenomen inmiddels? Uh, <laughs> zo even kijken. Nou, kijk maar kijk rustig als hoor. Ik, als ik doorga, dan is het... Heb ik, ik nog uh... een slokje thee? Dan... Maar dat heb ik toch ook mijn briefje even denk ik. Hebt, hebt u wel de, de leesbril op? Zegt u? Hebt u wel de leesbril op? Nou, nou versta ik het weer niet. Ja. <laughs> dat u moet opschieten. Oh! Nee hoor. Oh, dan Sta Staat er nog opschieten? iets op? Nou ja, kijk, als ik op moet houden, dan hou ik op natuurlijk. Hey. Maar ik deed nog heel veel hoor. Ja, t -t Tot slot dan. Um... Als u nu aan Carré denkt, met welke zin zou u het willen omschrijven? Uh, als een mooi theater. Met goede ja, voorstellingen of zoiets. Mm -hmm. Mooi theater dus. Maar er zijn nog wel mooie, meer mooie theaters in Amsterdam. Ja. Dus wat dat betreft is er keuze genoeg, hoor. Zullen we gaan luisteren naar Toon, naar Toon Hermans? Nu? Ja. Oh, leuk. Leuk, hè? Dus ik uh, zou zeggen, hang uh, snel op en, en, en zet de radio op, uh, op uh, maximale formule. <lacht> nee, Volume krijg ik en... ruzie. krijg ik ruzie met de buren. Uh, Oké, okay, ja, dat kan schelen, joh. Ik <lacht> Het ja. bijna 84, toch? Toon Hermans <lacht> met Lievert. Bedankt, mevrouw Jansen. <lacht> Graag gedaan. Dag, hè. Tucces. Dag. Ja.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 Echte ik kreeg het warm en ik kreeg het koud. Ik weet nog dat ik heb gestotterd. Wat zijn aan zee de zoenen zout. En ik hoor haar lieve lach. Nog volop schallen in het rond.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 De maan te schijnen stond En ik vond het onbegrijpelijk mooi Dat ik haar een echte lieverd vond Toon Hermans en Toets Tielemans en lieverd Vond je het ook zo mooi, Steven? Ja, zit hem. Steven Wijsman, goede nacht. Goedenavond. Of een goede nacht inderdaad. <laughs> Goed. Voelt het voor jou nog alsof het avond is? Uh, ja, want ik ben net klaar met werken. Oké, okay. wat voor werk doe je? Uh, ik ben zeilschipper. Je bent zeilschipper? Zeilschipper. Wauw. Op de bruine vloot, het IJsselmeer. Het, IJ, het, het zijn grote boten. Sorry? Zijn het grote boten? Dat zijn grote boten. Dus dat is, is dat recreatie dan? Uh, nee, geen Ja, voor, voor de mensen die aan boord ja, zijn. Precies. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Vakantie. Ja. Maar ja, het seizoen is over. Dus, uh. Maar ja, daar, daar zijn we hier niet voor. Nee, er zijn, maar ik was eventjes nieuwsgierig. Uh, we zijn hier <laughs> om te praten over herinneringen aan theater en schouwburg. Wat is jouw ja. mooiste herinnering? Nou, mijn mo nou, er zijn vele mooie herinneringen natuurlijk. En. De mooiste herinnering die ik heb aan het theater rol, en dan heb ik het wel over Amsterdam moet ik zeggen, is dat mijn ouders me altijd meenamen vanaf jongs af aan naar alle conferenties die er ongeveer zijn en die er geweest zijn behalve, oh. uh, uh, ja behalve natuurlijk uh, langs de paden van Nauwertje ook weer. Die ben ik voornamelijk kwijt. Je hebt het over het dorp? In het dorp? Van Wim Zonneveld. Ja, ja, behalve Wim Zonneveld, ja. daar was ik te jong voor. Mm -hmm. Maar voor de rest heb ik ze, geloof ik, allemaal wel gezien. Mm -hmm. En Mooi. dus ook in diverse theaters in Amsterdam. Bijzonder dat je, die allemaal, dat je zoveel hebt gezien. Ja, dus daar uh, ben ik dus ook heel dankbaar voor. Dus je hebt Toon Hermans ook gezien? Meerdere malen. Hoe was dat? Uh, Toon is, uh, ja, is natuurlijk wel een heel aangevend uh, persoon in de hele Nederlandse geschiedenis qua theater. Mm -hmm. Maar we mogen uh, Wim Kam ook zeker niet. Uh, op 6, nee, die hoort dat er ook bij, hè? Bij, bij de Grote Drie. Aan. Sorry? Die hoort ook bij de Grote Drie. Absoluut. Ah. Absoluut. Uh, wie, vond je, wie vond je nou het allermooist? Uh, alle ik, toch Kamp. Ja? Ja, ook op een ik er weinig van toen de tijd. Maar ik weet nog wel dat we altijd op kamperen gingen in een busje naar, naar Frankrijk. En dan draaiden we altijd de bandjes van Kamp. Oh, ja. Piet van Toon Hermans. En, en, en kun je die nog meezingen? Nou ja, over de drempel. En ja, als ik het weer hoor, als ik het weer terug hoor, dan zou ik het wel kunnen meezingen. Okay. En we zijn even aan het zoeken. Kun je het uit je hoofd? Nee. Nee. Ja, of je wil het niet? Nou, nou over de drempel. Ja. Zal ik de teksten opzoeken? Dat is wel een hele leuke. Zal <laughs> nou, ik het eh, meezingen? Nee. Ja, <laughs> gaan we samen. Nou, nee. Laten we dat de mensen niet maar, ik heb ook meer dan vijf gezien. gezien ja. met uh, Bram. Mm -hmm. En uh, ja daarna ook Freek, uh, Henk Elsink. Uh, maar ja, ook het Russische Staatscircus, Chinees Staatscircus in Carré. Ja, Carré steekt toch wat met uh, nek bovenuit. Ja, waarom? Nou ja, het is een speciaal theater. Als je binnenkomt, de elegantie, de statigheid er toch van. Uh, ook, ook als je het gezien hebt als circus, want het was, to, to, het was natuurlijk vroeger ook een circus-theater is het uh, ja, is natuurlijk het allermooiste. Ja. De Stad Gaalburg, ja. de Lamar, kleine komedie. Ja, allemaal heel erg mooi, leuk en aardig. Maar het haalt het niet bij Carré. Het heeft iets betoverends, hè, vind ik. Magisch. Ja. En heb je nu zelf uh, ook kinderen? Uh, nee. Okay. Als, je, als je die wel zou hebben, zou je ze dan ook meenemen? Absoluut. En wat zou je ze dan vertellen over Carré? Nou ja, wat valt er te vertellen over carré? Dat is natuurlijk... Uh, het, de geschiedenis vertelt zichzelf als je alleen al de, de lounge binnenstapt. Ja. En als ik dan zou lopen met mijn kinderen door die lounge heen... dan zou ik ze uitleggen wie wat is en wat wie is. En hoe het ontstaan is. Ga je, ga je nog regelmatig naartoe? Ja, maar genoeg niet. De laatste keer dat ik geweest ben is denk ik twee jaar terug... Nou dat, nee, het nee, laatste keer dat ik geweest is, in dat is een tijdje terug. Mm -hmm. Waarom maar ga je niet meer zo vaak dan? Uh, Sorry? Waarom ga je niet meer zo vaak? Uh, werk. Ja, het is wel goed om te gaan, hè, af en toe eigenlijk. Ja, dat moet wel. <laughs> ik moet het wel ja. opvijzelen, klopt. Ik zal en niet de eerste moet, zijn die zoiets zegt. Als ik, als ik dit programma aan het luisteren ben, dan zal ik het ook zeker doen. Ja, leuk. Leuk, dat is goed om te horen. Steven, mag ik je bedanken? Jij gaat lekker slapen, denk ik, of niet? Ja, zeker weten. Goed zo. Nou, succes met je programma. Neem je nog een borrel? Uh, ja, zeker weten. Wat neem je? Uh, ik heb een rosé. Lekker. Nou, okay. dank je wel, Steven. Tot ziens. Dag. Gaan we naar de volgende. Goeienacht. Mevrouw Jansen. Oh, opnieuw. Mevrouw Jansen. Zegt u? Opnieuw, mevrouw Jansen. Ja, mag dat? <laughs> ja, stond er toch nog iets op uw lijstje? Het is, uh, het is er namelijk zo dat... dat... Dat lied dat, uh, dat hij net zong, ja. dat heb ik nog nooit gehoord. Wow. Maar ik heb hier nog een tegel ja. en ik zal even voorlezen wat er op staat. Nou ja, dat vind ik wel mooi. Ik schrijf mee. Het is mee. een gebed. Het is een gebed. Van goed, wie is het? Goed van de EO maar het is een gebed. Heel goed, heel goed. Het is niet te zeggen in een vers of in een woord. Het is niet te zingen in een psalm of in een lied. Je voelt gewoon op zekere dag dat hij je hoort. Je merkt gewoon opeens dat hij je ziet. Toon. Mooi. Mooi, hè? Absoluut. Hmm. Mevrouw Jansen, ja. bedankt. Ja. Moet ik eruit? Moet ik er weer uit? <laughs> Wacht dan. Nou. <laughs> Verdorie. U bent wel brutaal, hoor. Ja? ja we drukken u nu weg. Oh, oh. Fijne nacht Z nog, hè. Zal ik dan maar zeggen tot de volgende keer? I ja, heel graag. Is het iedere, iedere nacht eigenlijk? Uh, ja, iedere nacht is, uh, ja, is er zo'n soort programma wel eigenlijk. En uh, wij zitten er uh, elke maandag op dinsdag. Oh. Dus ik Want hoop je nog een keer te spreken. Uh, ik ga al lang naar bed moeten, natuurlijk. Ja, blijf lekker wakker, joh. Ja, wij zijn wakker. Ik, ja. ik, ik ga nou niet meer in bed. Goed goed Ik, ik weer uit. Dus uh, nee. Ja, Dat Dan kun je, je beter net zo goed opblijven, hè? Zeg u? Anders moet je erin en er weer uit. Dan kun je net zo goed opblijven? Ja, goed. dat doe ik ook. <laughs> ja. ja. Goed zo. Mevrouw Jansen, bedankt. Dat is kinderen. Dan stoppen we ermee er hoor. Ja. Oké. Okay. Dag. Hebt u ook een mooie herinnering aan het theater of de schouwburg? Laat het ons weten. 0800 1121 Twitter. Dit is de nacht. Of mail nacht .nl. Het is Jamie Callum.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 Zou eigenlijk een keertje in Carré moeten staan. Jamie Callum en These Are The Days. We hebben het over 125 jaar Carré. Bestaat dit jaar, 125 jaar. Een bijzonder jubileum van het uh, prachtige theater. Wij hebben het over uw herinneringen uh, aan theater en Schouwburg. Mag over Carré gaan, maar hoeft niet. Wie ook heeft gebeld is Hans. Goedenacht. Ja, hallo. Goed, uh, wat is het? Goedenacht, hè? Ja. Of goedemorgen. Ja, wat je wil. Met wat, uh, met wat okay, voor ge gevoel. Was, uh, ik Is... was. Uh, nou, het was eigenlijk wel een beetje bijzonder. Ik was lid of ben lid van het Melkhuisje en de tennisvereniging Bosheim. Oh, ja. Bij de tennisvereniging Bosheim meldde zich aan Roos de Jonge, de dochter van Vreek de Jonge. Oh. En aangezien we nog sterk waren, liepen uh, veel mensen van het Melkhuisje, waar ik ook lid van was, over naar Bosheim. Waarom well, er op een gegeven moment ik een telefoontje kreeg van Maries Hermans, de zoon van Toon? Uh, kan ik uh, coach van het eerste team worden? Want ik was weg met Mellengage, dan was hij coach. Nou, hij kwam uh, naar Bos en ik was in tien seconden klaar met hem. Waarom? Uh, nou, want hij was een jongen die weinig verstand voor tennis had, maar mijn uh, meiden, die altijd nerveus waren, helemaal op hun gemak kon stellen. Ja. En, uh, hij werd dus coach van het eerste team. Ja. En dat was een groot succes. En dan heb ik het, toen had ik het met de bond zo geregeld dat uh, het eerste en het derde team tegelijkertijd thuis wilden. En wat had ik op het Pariton? Uh, toon en vreek samen. Nou, dat was natuurlijk wel helemaal fantastisch. Nou, toen dus zegt Marisa Mans, uh, we gaan als je zin hebt met de sponsor en de spelers naar uh, een uitzending van mijn vader. Of een optreden van mijn vader. Dus dat hebben we gezien daar. En na afloop mocht de sponsor en uh, wij allemaal uh, ja, daar boven komen waar Toon al was en uh, op de foto. Zelfs ja. in het legaal stond. Oh wauw. En bij uh, Toon was het zo dat ik met de roze, de dochter en met uh, de vrouw uh, boven zat. En dat de, ik weet niet hoe ze heet, de vrouw van uh, vreek. Ja. Die zat achter de kroppen, zeg maar, van het licht en het geluid, Dan weet ik het allemaal. Dus, dus, dus, dus even uh, resume. Uh, dat is natuurlijk uh, Hella, de, de, de vrouw van Freek. Ja, uh, Hella, ja. ja de, dus de, de, de dochter van Toon, dat is Roos. Die was ja, lid van die het Melkhuisje. Ja, in het team. En die was lid van het Melkhuisje? Uw vereniging? En van Bosheim ook. Dat oh. gaat ook in Bosheim nu. Bosheim. En, en ik had natuurlijk en, herrie met het Melkhuisje, terwijl ik daar ook lid was. En de zoon van Freek, die uh, werd uiteindelijk uh, trainer? Nee. Maar niets. Oh ja, ja. Bert, coach van het eerste team. Ja, en wat is dan de rol van Freek in dit hele verhaal? Freek, niks. Dat was alleen dat ze dochter bij me speelde. En de dochter van Freek is? Roos. Oh, oké. Okay. En toen regende ik met de bond zo dat die ja. bij en drie waar rozen zat. tegelijkertijd thuis vulden. Dus kwamen we op zondag ook naar Freek gaan kijken. Het was, dus de. de uh... Zoon Maurice van Toon en de dochter van Freek Roos... die, die uh, speelde dus uh, op dezelfde dag, of die moest op dezelfde dag optreden. Thuis. Was dat heel bewust zo geregeld, zodat ja, dat... uh, Toon en Freek beide zouden komen? Ja, natuurlijk, want ik had 100 <laughs> 200 man meer publiek. <laughs> dat is gewoon ja. pure marketing. Dat was fantastisch, joh. Wat een goed verhaal. Nee, wat erg opvallend was, dat ik van Freek de Jonge... Ja, ik kende hem al van het Melkhuis, als daar een toernooi was... dan zat hij altijd alleen, heel verlegen, daar ging ik bij hem praten... Ik kende hem dus al en uh, ik vond daar helemaal geen klap aan aan die man. Uh, wat muziek betreft. Maar toen ik daar was, stond hij in zijn uppie op het podium. Nou oh ja. Nou, het was zo imponerend. Ik, ik begreep er niks van hoe, hoe iemand dat kon in zijn ja. eentje. Ja. Die hele zaal op stelte zetten. Maar eigenlijk het allermooiste was uh, het optreden van Lionel Hampton, als je dat ook zegt. Ik ben heel jong. Lionel Hampton, Big Band, vergelijkbaar me met Duke Ellington. al oh, Basie, die ken je wel. Het is jazz, hè, geloof ik? Ja, jazz is de meest wilde jazzband die er is. En vanaf 1956 was ik al bevriend met Lionel Hampton. En toen het Echt? internet begon te lopen, heb ik zijn website gemaakt. Maar die had hij niet. Ik heb ook een hele hoop geërfd van hem. Allemaal dingen die hij thuis had, en postverstuurd konden worden. En dan zal ik op lionelhampton.nl... Dan zal ik uh, morgenochtend vroeger een link zetten. Want dan kan je dan een, naar een andere pagina van hem. En daar kan je dus zien hoe mijn uh, zuster hem verwelkomt en naar de taxi helpt. En dan op een van de foto's van uh, die uh, tot optreden. En hoe raakt u met hem bevriend? Hij was in de jaren dertig, lees ik, dat, dat wist ik niet, maar nu, van nu weet ik het wel. Een van de ja, grootste brand, pioniers uh, binnen het uh, jazz-genre. Uh, nee, uh, 1908 tot 2002. Terwijl twee is je overleden, zie ik. Ja. Ja, en, uh, Hoe raakte u met hem bevriend? Nou, ik had zelf een, een jazzband die uh, de tijd vooruit was. Dus ontzettend wild en mij Zoals Bill Haley en Liner Henton. Daar hadden wij een mix van. Toen was Liner Henton optreden in de Houtgestallen. En wij speelden toen op diezelfde dag... s'middags uh, in de Willisbar... ...bogen de Vliegerde Hollanden van Pieter Beck. Een uh, paar mensen van de band stonden buiten... ...en hoorden die muziek in de verte. Die kwamen erop af... En er kwamen drie zwarten binnen. En die zeiden, oh, ja, die begonnen mee te spelen. Ja, en toen kwam het ongelofelijke. Toen kwam Hempton, die ik al twee keer gezien had in de 53 en uh, 54, die kwam binnen. Ja. En die geef mij een hand. Ik zit achter een drumstand met mijn eigen band. En die pakt mijn reserve sticks Die gaat op de tomtom meedoen. Nou, dat was lachen. Die man die kon, de, die kon de stokjes 1, 2, 3 meter de lucht in gooien, terwijl hij uh, soleerde en weer opvangers was ongelooflijk. Ik kreeg een kaartje. Hij zei we gaan korresponderen. En dat gebeurde. Later zag ik het natuurlijk overal spelen, want ik ging naar Duitsland, naar uh, België, Nederland, Alle gezette. Heb ik gezien. Dus, en, dus, dus uh, u werd zijn grootste fan, misschien wel. Ja, ik ben wel zijn grootste fan in uh, Nederland. En wat was nou die klik dan tussen jullie? Ja. Uh, waarom waarom uh, en... sprak hij dan nu aan? Hij vroeg hoe mijn naam was en uh, ja. er een had Hij niet idee. hoeven doen natuurlijk. Nee, maar ja, hij kwam bij ons binnen. En dat stel je je even voor. Ja. Maar ik ging natuurlijk met hem praten. En toen gaf hij zijn kaartje. En toen ging we gewoon per post, want er was geen internet. Maar later hoefde dat niet meer, want toen zag ik gewoon bij de concerten. En kreeg ik had een extra toegift. Het was, was echt oh, ja. waar, waar, In de kleedkamer of zo? Nee, bij toen was het zo. Was het afgelopen, was het begon niet pas. <laughs> En... Het is tot van de organisatoren. En wat, is, wat, vindt u nou, wat vindt u het mooiste nummer? Wat uh, Dat zit in je computer: Flying Home uit 1942. Ik heb hem hier. Ja, en dan weet je wat het bijzondere daarin is. Dan moeten de mensen opletten op de tenoorzak. Die, uh, die staat in de Noce die staat in de half-m. van de Rock'n'Roll, genoemd als eerste Rock'n'Roll Solo, terwijl de Rock'n'Roll nog niet bestond. Nou, hij even mee, Dit is hem, hè? Ja. Waar moet je nu aan denken als je dit hoort? Het is er Het is de eerste roodschoon. Moet, moet ik verder spoelen? Eh? Moet ik eigenlijk verder spoelen? doe het duurt maar drie minuten. <laughs> ja. Ik ben echt heel rigoureus van het verder spoelen. Ja, of 1942. Deze uit 57, deze versie. Oh nee, dat is hem niet 1942. Okay. Het. Maar het is wel Flying Home. Hè? Wat, wat is er nou zo ontzettend goed aan dit, aan dit nummer? Ja, dat is in 1942 versie de eerste rocknroll solo die erin zit. Terwijl de rock'n'roll nog niet bestond van de sax. Horen we die nu? Ja, je zit u voor. Het is mooi, de, de beste vriend van Lionel Hampton. Hebben wij aan de telefoon. Hans. Ja, dus als men gaat naar lionelhampton.nl... dan zet ik morgen een link erop naar heen toe. Geweldig. Dat gaan we allemaal bekijken. Mag ik je bedanken voor, voor twee hele bijzondere verhalen. Dank je wel. Ja, oké. Okay. Goeie uitzending verder. Fijne nacht nog. Dag. Dag. Dan is er nog een beller. Goeienacht. Hallo. U bent in de uitzending. Wie is dit? Hallo? Ja, misschien... Uh... Hallo? Ja, hallo. Met... met wie spreek ik? U spreekt met Cor Uithoven. Een Cor. Hallo? Hallo. Ja, wat voor ik je bel, dat is een bijzondere, uh, bijzonder verhaal. Vertel eens. Dat is... Uh, uh, we waren uh, met... Uh, en in 1972 ja. was Harry Bellefonte in Carré. Ja. En uh, wij wilden daar graag heen, mevrouw en ik. En uh, ja, nou ja, goed. Het uh, was niet zo makkelijk aan te komen, maar in ieder geval kon we konden, uh, plaatsen bespreken. En uh, we kwamen daar aan en uh, helemaal uitverkocht, prachtig. We zaten op dezelfde rij als uh, toen. Hij is jammer genoeg uh, helaas kort geleden overleden, Willem Duis. Ja. En uh, Urta Kid. Oh, bijzonder. dat was ja, Nee, Het was heel bijzonder. Want het ja. was toen... Uh, uh, op een gegeven moment tijdens het optreden... was... Uh, toen heette... Harry Belafont, die heette Urta Kid uh, welkom. Grote lamp aan. Een spotlight. Precies op haar gericht. En... Uh, nou, een gesprek even heel kort. En toen ging het, de voorstelling ging, uh, gewoon verder. Mm -hmm. En... In de pauze, ja, toen uh, zegt mevrouw. Zeg, eigenlijk zou ik wel een, een bos bloemen hadden we mee moeten nemen. Ja, waar haal je bloemen vandaan? Yeah. Ik heb ze post gevraagd. Ja, meneer, maar die, dat, dat kwam helemaal niet. Dan moet je naar uh, het station en dan uh, voordat nee, u terug bent. Actie. Yeah. Nou, even buiten kijken. Ik denk, nou, ik loop naar buiten. Ik ken de naam nog van, uh, van de mensen. Een bordje aan de deur: Bosman. Handel in zand en grind Ik zie een grote bos chrysanten op de tafel staan. Ik bel aan. Komt een. een na later bleek de dochter van die meneer voor. Ja. En uh, ik vertelde mijn verhaal. Sowieso. Ja, maar. Uh, nou, ik hoorde die oude meneer. Die uh, kwam later naar de deur. Uh, ik, ik zie hem zo voor me. Een uh, zwart uh, Manchester pak aan. Wat mot dat? Ja, vader. Zo en zo. Die jongen die, wild, die ziet die bloemen staan. Die is hier in Carré. Nou, maar het geeft die jongen die bloemen. Nee, nee, dit, ja. bloemen uit de vaas. Ging nog, werd nog netjes ingepakt, keurig meegenomen. Ik wilde betalen, mocht helemaal niet. Later, ik kwam terug. Zegt hij, hey, kom je daar nou want Ja, dat is een heel verhaal. Terug later naar binnen. En uh, de voorstelling begon weer na de pauze. Werd voortgezet. En uh, na, ja, na een, uh, een lied, ik weet niet precies meer wat, of het nou bananenboot was... of in ieder geval een van zijn prachtige versjes. En uh, het liep naar voren, weer dat licht aan, dat, uh, die bloemen uitgedeeld. En nou ja, het, uh, uh, uh, heel bijzonder. Ja, dat, dat is een van die dingen die vergeet je nooit meer. En, en toen heb je het kunnen overhandigen? Of ja, nou ik niet. Je vrouw. Maar mevrouw. Ja. Geweldig. Mooi. Ga je nog wel eens naar de uh, Ja, maar het is nu alweer een poosje geleden hoor. Maar uh, ja, het is. Uh, ja, de, uh, de verhaaltjes die ik gehoord heb zojuist nog van, een, uh, van de meneer die schipper. En, uh, ja, dat, het, is, het is een heel apart, het is een heel apart uh, gebouw, ja. ...congresgebouw in Den Haag... Toen waren ...we toen ook geweest... ...als Danny Kay... ...dat was toen in... Ja, uh, um, ...was toen, toen nog... ...prinses Beatrix van... Uh uh, even denken, wat was het voor? Uh, Unicef, geloof ik, ja. Of het Unicef was. Uh, ja, zo zijn er wel meer. Maar Carré is bijzonder. Ja, mooie herinneringen. Als ik zeg... Ja, maar dit de... is heel apart. Ik hoorde, ik hoorde het over Carré. Ik denk... Je ah, moet Het ja. is... Ja, misschien mensen die zich... Uh, die nu luisteren of die ooit het verhaal hoort. die zeggen... Ja, dat weet ik tot dat is dat gebeurd is. De, ja, dat maak je eigenlijk nooit mee. Ja. Nee, maar ja, het was... Als ik die, zeg, was 72, dus 40 jaar geleden. Als ik zeg de zong. wat zeg ja, jij dan? Ja, de bananenboot, ja, de bananenboot. Ja, maar er zijn er zoveel... Henry! Uh, hier, hier, hier is de, hij. hier is hij. Ja, nee joh. Mag ik bedanken? Nee, joh. Ja. Zing, zing maar mee, luister nog even nee, mee. Nee, nee, nee, ja. nee die dacht, dat gaat-ie Dankjewel. Prachtig. Hoi. Dave, Veel succes met je pergola. Doeg. Daag. Daylight come and me want Work all night and I drink a rum. Daylight come and we want go. Stack banana till the morning come. Tallyman, tally me banana Daylight like, come and me one go home Come Mr. Tallyman, tally me banana Daylight like, come and me one go home Live six foot, seven foot, eight foot a day. Oh. Daylight come and we want go home. Day, day, -a day, day, -a day, day, day. Daylight come and we won't go home. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we want go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come. Seven foot, eight foot punch. Daylight come and be one go home. Six foot, seven foot, eight foot punch. That's a li' mi, banana. Harry Belafont met de Bananabout Song. Jasper uit Amsterdam, hallo. Ja, Kerswin, zeg ik. George Kerswin, zeg jij? Ja, joh. Het is echt ongelooflijk wat die man uh, voor elkaar uh, heeft uh, bereikt. Heb je hem gezien? Heb je hem gezien? Live? Ik, ben, ik kom uit 63. Nee, volgens mij dat ik het niet gezien. Nee, het is in 37. Je klinkt niet zo heel oud. Dat is een moeilijke vraag. Maar... maar gewoon het... We hebben nowadays... We hebben het over carré. en dat soort dingen. Maar de muziek nowadays, die is gewoon... Zeg ik nou, nou deze al voor de tweede keer? Ja. Yeah. <laughs> maar nee, maar die, Wat wil je ik, vertellen? Nee, ik, ik, ik, ik, ik erger me aan de muziek die vandaag de dag wordt gedraaid. Terwijl curswing en uh, gewoon uh, Summertime... Summertime when the loving is easy. Weet je, dat al het... Al het die echte, echte pure muziek, yeah. die mis ik echt... Uh, en ik, ik ben heel blij dat je nu gewoon van die, uh, uh, ja, de oudere muziek draait. Mooi liedjes, hè? Ja, ja. Hey, heb jij ook herinneringen aan Carré? Nou ja, ik heb uh, Stemp gezien, ik heb, uh, ja, maar dat, maar dat doet er eigenlijk niet toe. Ik uh, weet Carré, um, ik had er ook eens een ook keer, die, die Canadese mevrouw, die... Uh, Ah, ah, ah, ah, oh, Superman Larry okay. Anderson. Ja, precies. Ja, ja, die heb ik ook gezien in Carré. Mooi. En je boodschap maar, is uh, helder. We, we blijven dit soort mooie liedjes draaien. Dankjewel, Jasper. Oké, okay, maar ik zeg gewoon: de, de, het oude gebeuren. Dat is echt uh, Curse Win. En uh, ja, goed zo. Dankjewel. En uh, okay. nog een fijne nacht. Zometeen Heeltje. zijn we terug met uh, weer een heel nieuw fris uur. Dit is de nacht. Tot zometeen na het NU Journaal.